Volgens de vakbond nemen middelbare scholen steeds vaker leraren aan die niet bevoegd zijn om les te geven. Leraren in actie vindt dat onacceptabel. De Nederlandse ambassade in Berlijn is met verfbommen en stenen bekogeld. Dat is gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. Waarschijnlijk is het een actie van Duitse krakers die daarmee protesteren tegen het kraakverbod in Nederland. Het gebouw van de architect Rem Koolhaas is licht beschadigd. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee vrouwen omgekomen toen een rotswand bij een strand het begaf. Een van de twee slachtoffers is een Britse vrouw. Mogelijk liggen er nog meer mensen onder de afgebroken rotsblokken. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een toeristisch strand in het westen van Tenerife, Playa de los Gigantes. De Haagse wethouder Marnix Noorder is tijdens een wandeling door de wijk Veld belaagd en mishandeld. De politie heeft een man aangehouden die de wethouder een schop gaf. De man was boos op de wethouder vanwege een eerder conflict rond een opgeheven woonwagenkamp in Den Haag. Noorder heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling. In Loopik is een peuter omgekomen bij een autoongeluk. Het meisje zat met haar moeder en iemand anders in een auto die van een dijk reed en in het water terecht kwam. Iemand met een graafmachine had de auto op de kant gezet, nog voor de brandweer kwam. Het meisje van drie is in een ziekenhuis overleden. De film over de laatste maanden van Michael Jackson, This Is It, heeft in vijf dagen tijd al meer dan 100 miljoen dollar opgebracht. In Nederland trekt de film ook volle zalen. Hij ging dinsdag in Tuschinski in Amsterdam in première. Vanwege het succes is besloten de film langer te laten draaien dan de geplande twee weken. Het weer. Vannacht opklaringen, morgen regen en onweersbuien, maar ook geregeld zon. Het wordt 12 graden.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 He is robed in majesty, in majesty, and He is all in strength. The world is firmly established; it cannot be moved. Your throne was established long ago. from Een aantal maanden geleden hadden wij een viertal collega's hier in de studio zitten van The Hope Magazine. En nu hebben we Wim Hamer, de afdelingshoofd van personeelszaken, aan tafel zitten bij ons in de studio. Hartelijk welkom Wim. Dankjewel. Um, ja, Even iets over, over jezelf. Wie is Wim Hamer? Uh, je levensgeschiedenis? Van, uh, nou, waar heb je, ben je al werkzaam geweest? Dat zou ik graag van je willen weten. Lang of kort.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 Aan hay kant, mucha tiniebla en la sociedad. kant, te digo, se avanza la noche, se acerca el día, aan de puedes ver. Firmes estamos, vestidos de kant, aan de de kant, aan de kant, aan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 Muziek hebben we even gesproken over hoe je hier zelf terecht bent gekomen... wat je al wel in de 55 jaar levenservaring allemaal hebt gedaan. De organisatie als De Hoop, heeft die veel vacatures op dit moment? Uh, ik denk dat er gemiddeld een, een dertigtal vacatures uh, hebben staan, open hebben staan. Uh, en als ik er kijk naar de afgelopen vier, vijf maanden... dat ik nu bij De Hoop uh, zelf werkzaam ben...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 en volgens mij kan je dan gewoon niet anders dan enthousiast op een verjaardag gaan zitten vertellen waarom je er werkt. Mm -hmm. uh, we zeggen wel eens van, uh, uh, zie je, tegenwoordig hebben we belangrijke organisaties. Die hebben een ambassadeur, Wildvision, uh, zeker ook bekend. Hij heeft als ambassadeur, ja, ambassadeur Kees Kraaienhoort en die doet geweldig werk. Nou, wij hebben ook zo'n uh, uh, prachtige ambassadeur, Cor Adonai...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 support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 I'm a Yeah